Tweede, tweede stem. stem. Of De Heks met de Groene Vingers. Een spel van Hans Merkelbach. Opgeschreven door Henk Mom. Regie had leuk Nou jongen, je hebt het echt reuze leuk ingewicht. Mag ik u nog eens inschenken? Om het te vier. Ja, het is heel modern en toch gezellig. En altijd meer werk dan je denkt. Hoe lang zijn wij nou alweer buren? Bijna drie kwart jaar, geloof ik. Zo lang alweer. Proost. Proost. Hmm. Je kunt wel zien dat hier ook een vrouwenhuis is. Vindt u? Het jammer dat ze er nou weer niet is. Loopt die zuster van je telkens mis. Ze moest ineens weg, vlak voor u kwam. Heb ik u al de groeten gedaan? Ik moest zeggen dat ze u dolgraag wil ontmoeten. Nou, dat is makkelijk. Hoef ze alleen maar eens te blijven staan. Ze heeft altijd zo'n haast. En ze meent het. Maar ze is een beetje bang. Bang? Met buren heeft ze tot nu toe alleen maar nage ervaringen. Met mij? Nee, ze is bang voor een teleurstelling. Oh, nou. Ik heb het met mijn buren gelukkig altijd goed getroffen. Ja, met haar trouwens ook. <laughs> Wat is er nou leuker dan een buurvrouw die altijd zingt. En dat zegt u? Weet u wat een andere buurvrouw een keer zei? Als ik die zuster van je hoor, denk ik dat het spookt. Nou, ik vind het juist prettig als ik hoor dat er iemand in mijn buurt is. Schrik, zit er bij haar nog diep in. Maar ze groet altijd heel vriendelijk. Het is net een vogeltje, zo snel is ze voorbij. Piep, dag buurvrouw. En weg is ze. En die vorige buurman zei, ik zal haar dat zingen wel afleren. Ze was hem gelukkig altijd te snel. Tot hij haar één keer te pakken kreeg. Toen heeft hij haar bijna gekeerd. Nee. Ja, ik zal jou een toentje lager laten zingen. Het is hem bijna gelukt. Hoor jij dat nou ook? Dat geblaf? Oh, dan is het toch geen verbeelding. Ja, dat is boefie is de hond van mijn dochter, ze zijn met vakantie en dan uh, logeert hij altijd bij mij. Nou, hoor hem nou toch eens de keer gaan. Gerda zegt altijd dat ik hem rustig een tijdje meen kan laten, maken. Maar... Ja, maar nou hoort hij ons natuurlijk, hè? Waarom heeft u hem niet meegenomen? Kan dat? Ja, dat ziet er hier allemaal zo keurig uit. Nou, dan... Uh, dan ga ik hem even halen. Ben zo terug. <laughs> Toen heeft hij haar bijna gekeeld Hou je mond Ze moest ineens weg, vlak voor u kwam Wees toch stil, de deur staat aan Ja, je zet me wel op de tocht Ik heb toch gezegd dat jij graag wilt leren kennen Jij zegt zoveel Ik beloof het je ha. Belofte maakt schuld En met schuld kun jij heel goed leven Ik geef je mijn woord Nog zoiets moois Jij bent een man van woorden <truimert> Niet van je woord Kom op. Nou, nou, nou, nou, nou, Woefie. Woefie, één keer goeiedag zeggen is wel genoeg. Het is anders een hele rustige logée, Maar ja, ga ik nooit de deur uit zonder hem. <laughs> zeg ik het weer. Voor mij is ieder hond een hei. Maar Woefie, dat is een echte... Dief. Ja, wat een rot wordt, hè? Ik vind het ook altijd moeilijk om dat op elkaar te houden. Laat u hem... Nou, ziet u wel. <tie> woefi, Woefie, excuses, woefi. <tie> en maar snuffelen, en maar snuffelen. Zolang ze maar geen onraad ruikt. Ik dacht waarachtig even dat ik je zuster hoorde net. Woefie. Ja, dat heb je nou met een hond, hè? Je moet de deuren dicht houden. Oh, u mag haar kamer best even bekijken, hoor. Vindt ze dat wel goed? Ze heeft zelf de deur open laten staan. En ze wist dat u kwam. Daarom is het waarschijnlijk ook zo opgeruimd. Ze is een echte sloddervoss. Maar ze ziet er anders altijd keurig uit. Jee, zoiets zie je nou altijd alleen in tijdschriften. Oh, wat ruikt het lekker hier, hè? Vindt u? Ik moet u zeggen, soms kan ik haar niet luchten of zien. Oh, ik hou wel van een geurtje. En die pruiken. Dat zult u toch wel gezien hebben? Voor haar is het permanent pruikentijd. Zonder zo'n ding voelt ze zich... Kaal. Kaal? Dat komt door haar werk. Wat uh, doet ze eigenlijk, precies? Ze treedt op. Ze is zangeres. Zangeres? Vandaar. Heeft ze ook platen gemaakt? Nee. Ze had één keer een kans. Een hele reële. Maar ze is op het laatste moment niet gegaan. Ze heeft wel... Talent, maar ze is eigenlijk helemaal niet graag een artiest. Ze vindt zichzelf, nou ja, niet om op de plaat te zetten. Hou oh, maar, ze ziet er wel uit als een plaatje. Wat is dat voor een schitterende japon? Iets uit haar blauwe periode. Wat voor periode? Voor haar hebben de dagen geen naam, ook geen nummer. Ze draagt wel een horloge, maar... Meer als sieraad. Het heeft zo'n blanco wijzerplaat. Ze kent geen tijd, alleen maar stemmingen. Ze verkleedt zich soms wel drie keer op een dag. Nou, daar staan theater thuis. U zegt het. Maar alsjeblieft nooit tegen haar. Wilt u misschien zo'n geurtje? Nee, zeg. Het lijkt wel de drogist. Iemand heeft dus gezegd. Het is een heel karwei een mooie vrouw te zijn. Gewoon een vrouw zijn is al moeilijk genoeg. Dat geloof ik ook. Ja. Niet toch even ruiken? Ach nee, die tijd heb ik gehad. Nou, Hoefie ruikt al waar de keuken is. Maar ik zal u eerst mijn kamer nog laten zien. Dat is nou echt een werkkamer, hè? Zij noemt het uh, de ziekenboeg. Nou, nee. Hij is uh, licht en ruim. En ook wel de Noordpool. Nou, ze kan wel overdrijven, zeg. En hoe? Zijn dat foto's van haar? Affiches. Ja. Reclame. Jammer dat ik mijn bril niet bij hem heb. Ja, ah, maar dat ziet zelfs een blinde. Je zuster is een mooie vrouw. Dat moet u haar dan maar eens zeggen. Want zij gelooft haar eigen ogen niet. Jullie lijken sprekend op elkaar. Sprekend? Dat zou ik nog niet zeggen. Mij is aan kleding niks gelegen. Ik moest mijn man ook altijd dwingen. Die liep er soms bij. Ah. Ah, toch was hij eigenlijk heel hm. ijdel, kan ik nou wel zeggen. Toen Gerda trouwde, hè, toen kochten we een heel chic pak. Was nog duur ook. Een beetje getailleerd. Je kon precies zien wat erin zat met dat pak. Dat vond ik mooi. Hij was heel sierlijk, weet je, en sterk. kon hij dan geen spierbal laten zien, meer taai. Maar hij wou altijd groter lijken dan hij was. Zo zijn we naar de bruiloft toegegaan. Thuis heeft hij zich meteen weer in zijn kloffie. Is dat een, een kijkdoos? Nee, dat is een ontwerp voor een etalage. Ik ben etaleur. Ja, dat weet ik. Maar werkeloos. Oh, dat wist ik niet. Nou ja, ik ben eigenlijk zo'n beetje... beetje... Uh, ...arbeidsongeschikt verklaard. Nee. Mm -hmm. Zo jong. Wat heb je dan? Och, het is uh, een vreemde kwaal. Mijn man ook. Maar die was al ouder. Hij werkt aan de rails uh, van de tram. Vaak s'nachts. Hij is ook niet gezond. Heb je je leven lang gebukt, zei hij. Heb je je krom gewerkt, moet je nog plat ook is toch geen... Uh... Nee, nee, dat is het niet. Ze weten niet precies wat het is. Ja, ze kunnen het opereren. Maar of het daar beter van wordt, is maar de vraag. Dat is voor je zuster ook niet makkelijk. Wat zegt zij ervan? Renate, die denkt dat die medicijnmannen tot alles in staat zijn. Die heeft zo lang op de planken gestaan. Die kan geen schijn van werkelijkheid meer onderscheiden. Waar is een chirurgen-tovenaar? Doktor, we kunnen veel tegenwoordig. Ik denkt dat ze alles kunnen. Zij heeft makkelijk praten. Zij wordt niet weggemaakt. Sorry dat ik zo tekeer ga, maar... Nou, de keuken kent u. En Woefie ruikt al wat er komt. Maar. Maar het gaat zijn neus voorbij. Ik veel ben hem al genoeg. Sorry, die, die, die fles vast mee kunnen nemen. Zo, so. ja. Woefie, kom, kom. Zij heeft makkelijk praten. Zij wordt niet weggemaakt. Met ieder woord werk jij mij weg, jij heugelaar. Wie speelt er hier nou toneel, hè? Nou, je bent wel wat van plan. En wat doe ik, terwijl jij aan de fles gaat met mama van hiernaast? Dat had je nou niet moeten Zo. doen. Wat een winnerij. Het lijkt te reclame wel. Dat daar is voor, voor Wolfie. Mag het? Nou, voor deze ene keer. Zeg, dat schilderij daar, is dat ook je zuster? Nee, dat heet de tovenares. Nee, dat is mijn moeder. Hmm, hoe mm. mm. verrukkelijk. De, de tovenares? En mijn vader zei altijd dat ze hem met haar stem betoverd had. Ze had een hele mooie stem. Ze was ook zangeres. En ze kon echt toveren. Voor... Nee. Ik was als kind eens ziek. Ik weet niet meer wat het was. Maar ik had wel een hele grote dorst. Dan pakte ze een glas. Ze neuriede. Ze zong een toverspreuk. Ze hield dat glas onder de kraan. En daar kwam limonade uit. Wat leuk. U had haar duinens moeten zien. Altijd bloemen. Overal. Het hele jaar door. Uh, zelfs in de winter? Ja. Dan waren ze wit... Wij leven echt in geur en kleur. Mijn vader noemde haar soms, voor de grap, een heks. Een heks? De heks met de groene vingers. Nou, toen kregen ze dat ongeluk. De tuin ging dood. En uit de kraan kwam toen alleen nog water. Wilt u ook nog een beetje van deze uh, doof Nee, ja, ik, ik heb nog... Oh. Dank je. En, uh, en toen? Uh, toen kwam ik in een pleeggezin. Hun naam staat op de deur. Oh. En zij, Renate? Die ook, die ook, ja. En hoe? Die had daar zo te zeggen haar première. In een jurk van mijn pleegmoeder. En toen ze die pruik opzette. Oh, dat zal me een vertoning geweest zijn. Een vertoning? Het was heel wonderlijk. Met die pruiken in de jurk leek ze mijn moeder wel als in dat schilderij. Ah, en ze begon te neuren en toen te zingen. Ik wist niet wat ik hoorde. Ineens staat mijn stiefmoeder in de kamer en toen kreeg ze me toch een paar meppen. Ach, gut. Alle meisjes lopen wel eens in een jurk van hun moeder en, en, en schoenen die een paar maten te groot zijn. Ja, maar haar paste ze precies, maar dan ook precies. Je had mijn Gerda's moeten zien toen die zo oud was. <laughs> Geen gezicht. Ze leek wel een clown. Renate niet. Renate was nooit een clown. Nou ja. Wie mooi is, hoeft niet grappig te wezen. Ah, maar Gerda die is uh, net als ik heel gewoontjes. Ik wou dat Renate zo woontje... ...gewoontjes was. Ja, dat heb je met artiesten. Zij heeft het van geen vrienden. Maar, maar zij, Renate, dat is echt een heks. Maar dan wel een mooie. Het maar... mm. zo, zo laat. Als je praat, vergaat de tijd. Ja, uh, Gerda belt om deze tijd... ...en als ik dat niet opneem, uh, dan is er wat gebeurd, denkt zij. Ik drink uw glas toch eerst nog even. Oh, oh jongen, ik kan niet meer. Dan word ik dronken. En wat moet Woefi dan wel denken? Ja. Die verstaat alles, denk ik soms. Ja, ja, we gaan. Nou. Was hij niet rustig? Zeg ik het weer. Ja, ja. Het blijft moeilijk met zo'n... thief. Ach. Woefi is woefie. Nou... Doe de groet aan je zuster en eh, zeg dat ze eens langs moet komen. Jij lult met je dikke tong iedereen de deur uit. Het blijft moeilijk met zo'n... Dave. Nou, ze heeft mij dat toch maar mooi uitgenodigd. Zal niet weten wat ze ziet. Reken maar. Ik zorg wel voor verrassingen. Je zuster is een mooie vrouw. Hm. Zag haar bril niet op. Ze nee. zal haar ogen uitkijken. Ik bewonder jou. Ik bewonder ja, dat zal best. Dat zal me een vertoning wezen. Jij weet wel beter. Nee. We houden het heel gewoon. Maar niet gewoontjes, chic en decent, waarin ik me beste voel. Ja, dat, dat, dat blauw maar. Of, of toch liever dat beige. Je gaat toch nog niet naar het toe. En waarom niet? Ik beneden met een gier geweest. Ik ga niet op bezoek. Ik ga alleen mijn gezicht even laten zien. Kijk, buurvrouw, hier is nou die vreemde vogel. Piep, nou buurvrouw. Oh, ik verzin wel dat. Ik vraag gewoon. of zij weet waar jij bent. Je vraagt maar, dan zeg ik helemaal niks. Jij bent er niet. Je had jezelf eens moeten horen. Een herkauwer ben je dan steeds dezelfde verhalen. Maar jij hebt niks meer te zeggen. Jij bent de man van gisteren. Nog even, en jij bestaat alleen nog in herinnering. En jij? Wie ben jij dan wel? Ik? Ik ben de enige gebeurtenis in jouw hele leven. Zeg jij. Zeg ik. Dat is ook alles wat jij bent. Een stem. Ja. Jij zingt nooit. Een stem. Mijn tweede stem. Met verder niks om het lijf. Oh nee? Geef me die blonde pruikjes aan. En laat die fles maar staan, die is leeg. Moet je mijn figuren zingen. Jij drinkt te veel. Nou, komt er nog wat van? Ik kan tenminste toveren zonder drank. Jij bent van top tot teen een truc. Ik trek de schoen aan die mij past. Jij bent van het toneel verdwenen. Wie is hier werkeloos? Ben ik soms arbeidsongeschikt? Hm? Nou, wat, wat ben je nou toch voor een italeur? Kun je niet eens meer een puik opzetten? Ja. Ja, dat begint erop te lijken. Waarom hebben mannen toch van die rode nekken? En nou, die rok. Nou, komt er nog wat van. Die blauwe. Wat staat je daar nou als een plop? Voor jou moet zeker alles stilstaan. Dit is geen etalage. Poefie, poefie nou, wat heb je toch? Wat ga je toch te keer? Is de buurman die een beetje Het Zal donker zijn, mag toch wel een keer? Je hoort hem anders nooit. Is een hele stille man, je hebt er geen kind aan. Kan ik van jou niet zeggen, hè? Ah, maar jij bent ook een lieve hoor. Ah, je mist het vrouwtje, hè? Daarom blaf je zeker zo hm. oh, Niet schrikken, niet schrikken. Wat gaat hij nou toch keer? Vind jij hem nou ook zo'n droevige figuur? Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen. Jij houdt je bek dus dicht, hè? Maar hij is er zo één. Als wij niet oppassen, dan doet hij zich wat aan. Moet je mij nou toch eens worden praten met zo'n stom beest? Ah, stom. Kun jij nou geen ogenblik stil blijven zitten? Nee, nee, we gaan er niet meer uit. Ik wil naar de televisie kijken. Waar is mijn gril? Heel... Wat is er nou? Oh, oh jij bent nog niet geweest. Ben ik blij dat ik geen asiel heb? Ja, ja, ja, ja, ja, rustig, rustig, ik kom. Hè? Een mens heeft maar twee benen. Opgeruimd, dat netjes. En nou. Wacht even. Mijn raadplegen eerst. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Zo. Zo maak je een man voorgoed van kant. <laughs> Ik kom. Anders. dat buurvrouw. Nou zie ik je eindelijk, maar... Nou moet ik je broer... Die is er niet. Die is... Uh, die is er niet. Is hij er niet? Nou, misschien kun jij me helpen. Ik uh, ben voor Viserien kwijt. Nou vroeg ik me af of ik hem misschien uh, hier heb laten liggen. Ik heb hem niet gezien. Thuis hang ik hem meestal aan de kapstok. Aan de kapstok? Hoor ik. Nee, daar is hij niet. Oh, oh, jee. Heeft ze hem vast weer verstopt. En verstopt? Ja, ze heeft de pest aan dat ding. Ze houdt er niet van aan de leiband te lopen. Maar uh, ik moet haar uitlaten. Ze moet zo nodig. Komt u toch even binnen? Maar kijkt u niet naar de rommel. Ben je met de grote schoonmaak begonnen? Nee, ik... Uh... Ik ruim wat stoelen op. Je hebt wel wat overhoop gehaald. Maar, u weet hoe het is, hè. Je stelt het steeds maar uit en dan krijg je het plotseling op je heup... en dan, uh, dan moet het allemaal ineens. Zeg, krijgen jullie inwoning? Inwoning? Dat uh, nieuwe bordje op de deur. Oh. Nee, nee, dat ben ik. Uh, Smit. Dat is mijn echte naam. Die andere... Mijn pleegouders. Die blijft staan totdat het officieel is. Nou, ik jou zo van dichtbij zie. Ik geloof dat ik jou eerder gezien heb. Dat is toch ook zo? Nee. nee, dat bedoel ik niet. Je komt me op de een of andere manier bekend voor. Maar jullie lijken ook werkelijk sprekend op elkaar. Sprekend? Ja, van uiterlijk. Oh, Uiterlijk. Ja, dat kun je zelf nooit zo goed beoordelen. Hij hey, eh, zal zich toch niks aandoen, hè? Hoe komt u erbij? Ja, ik ik, ik weet het niet. Ik had vanmiddag zo'n gevoel. Nou ja... Als je hem vindt, breng hem dan even. Hem vindt? Oh, de riem... Dan laat ik woekie nou maar zonde uit. Tot ziens! Tot ziens! Ik herinner me de eerste keer dat Caesar het it on. Het was a een evening in zijn tent. Ja, stil jij! Opgewonden standje. Ik kan hier ruiken wie er voor de deur staat. Ik moet eerst even kijken. Ik heb hem gevonden. Alsjeblieft. Uh, dank je. Kom eens even binnen. Ik moet je wat vragen. Ga oh. uh, uh, zitten. Moet je me eerlijk zeggen, heb jij hem op straat gezet? Op straat gezet? Ik heb een vuilniszak op straat ja. gezet. En Woefie was net niet aan de lijn. Hij deed... Zij deed... Ik krijg er nog wat van. Zij deed het bij die zak. Je had hem niet goed dichtgemaakt. Je had die pakken misschien beter door het leger zelfs zeils kunnen laten ophalen... En nou wil ik maar één ding weten. Heb ik nou een buurman of een buurvrouw? Lacht het er zo dik bovenop? Geef alsjeblieft antwoord op mijn vraag. U had een buurman en u hebt een buurvrouw. Daar was ik al bang voor. Ik weet nou tenminste waar ik aan toe ben. Hoewel ik het liever niet geweten had. Heb ik u aan het schrikken gemaakt. Schrikken? Nee. Je hebt me in verwarring gebracht. En ik verbaas me over mezelf. Als jij gewoon je gang zou zijn gegaan. Zou ik achter jou nooit een man hebben gezocht? Tussen uw ogen was ik al een, helemaal een vrouw. Woefie, woefie. Een mens wordt ouder, maar niet wijzer. Geen wonder dat je jullie nooit eens samen zag. Ik weet nou tenminste waar ik je van ken. Ik lijk toch niet op hem. Ja, wat is dat nou voor een vraag? Ik bedoel niet sprekend. nee. Dat heb ik gehoord. Dus daarom liet jij je gezicht niet zien? Dat wil hij niet. Ja, wil je me gek maken? Ik zie niet dubbel. Heb je het liever dat ik ga? Nou, lijkt je op hem. Hij is niet zo gevoelig. Had je dat nou echt niet anders kunnen doen? Ik had een buurvrouw, een beetje schuw, ze bleef nooit staan, maar toch een gewone vrouw. En juist, nou jij het worden wil, ben je voor mij opgehouden te zijn, een vrouw. Dat was je, dat was gewoon zo. En nou moet ik dat gaan geloven, dat vind ik erg moeilijk, dat is wel even wennen. Wist wel dat er iets was, maar, maar dit. Zeg, het is toch geen geintje, hè? Want dan houdt alles op. Nou ja. Zal ik er wel aan moeten, geloof? Ik had niet gedacht dat ik zoiets nog eens mee zou maken. Als, uh, als dat nou uh, officieel is, hoe moet dat dan uh, nou verder met jou? Gewoon. Gewoon? En dan? <laughs> dan zult u me pas goed horen zingen. Dus toch een artieste. Ik kan alleen maar zingen. Ik heb alleen mijn stem. Het liefst zou ik gewoon een baantje hebben met een paar collega's. Ik heb wel die erfenis, ik bedoel die uitkering van hem, maar ik ben geen huismus, dat was hij. Ik ben niet bang voor mensen en ik wil wat doen. Waarom ga je niet etaleren? Etaleren? Dat heb je toch in je vingers over erfenis gesproken. En zingen kun je overal. Etaleren? Dat ik daar zelf niet op gekomen ben. Ligt nog al voor de hand? Oh, buurvrouw, u bent een schat. Ik weet niet hoe ik u bedanken moet. Ja, je weet toch dat ik Kobe heet? En nou, nog één ding voor je gaat. Ja? Waarom draag jij eigenlijk een pruik? Nou, Boefie, kijk eens. Zulk haar hoeft de mens toch niet te verbergen? Hm. Ja, kijk maar goed. Dat is ze nou, mevrouw Smit. Nee, nee, nee, zitten jij, nee. We gaan er niet meer uit. Pak alleen even een kam voor de buurvrouw. Want zo kan ze de straat niet op. Zeg, Renate, ik hoop dat je het niet erg vindt als ik het zeg. Ja. Maar die groene nagellak vind ik voel lelijk. Tweede de tweede stem. Of de heks met de groene vingers. Een spel van Hans Merkelbach. Opgeschreven door Henk Mom. Hij, een italeur, tenor, Wim Kouwenhoven. Renate, een zangeres. Mooie, verleidelijke alt. Corrie van der Linde. Kobi, een al wat oudere buurvrouw. Gerry Mantel. Techniek Renspijnk en Wim de Kok. Regie Ad Leupler.